Het is zeven uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft zijn goedkeuring gegeven... aan een begroting van zo'n duizend miljard dollar. Daarmee is op het nippertje voorkomen... dat veel overheidsinstanties na dit weekend hun deuren moesten sluiten. Het huis van Afgevaardigden stemde vrijdag al in met de begroting. President Obama heeft het besluit verwelkomd. Het duurde lang voordat democraten en republikeinen tot een compromis kwamen. Vooral over belastingmaatregelen waren ze het niet eens. De commissie Deetman, die onderzoek deed naar misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, is vandaag opgeheven. Vanmiddag was de laatste bijeenkomst van de onderzoekers in de Jaarbeurs in Utrecht. Commissievoorzitter Deetman sprak met slachtoffers en hun familieleden en vertrouwenspersonen. Er waren 300 mensen op de bijeenkomst afgekomen. In Amsterdam heeft de politie vanmiddag 28 Occupy-demonstranten opgepakt. De betogers hielden een paar uur lang een vestiging van ING-bezet en later een filiaal van de Rabobank. Ze werden opgepakt omdat ze weigerden te vertrekken. Bij de ING-bank zijn 24 occupiers gearresteerd, bij de Rabobank 4. In Sliedrecht heeft een verstandelijk en lichamelijk gehandicapte man... 22 uur lang in een taxibusje gezeten. De chauffeur was vergeten om hem naar de zorginstelling te brengen waar hij woont. De politie van Sliedrecht zette een helikopter, speurhonden, duikers en een sms-alert in. Uiteindelijk werd de man in het busje gevonden. Hij was onderkoeld en werd naar het ziekenhuis gebracht... Het taxibedrijf zegt enorm geschrokken te zijn. De man die de gehandicapten ophaalde... werkt eigenlijk als boekhouder voor het taxibedrijf. Volgens de directie is hij geestelijk helemaal kapot van zijn fout. Het weer. Vannacht mogelijk buien, vooral in het westen. In het oosten opklaringen. Morgen steeds meer buien met kans op hagel en natte sneeuw. Langs de kust ook kans op onweer. Het wordt dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS journaal Cinema, cinema. cinema, Iedere avond een Nederlands ondertitelde film op TV5Monde. Geniet vooral tijdens de feestdagen van onze bijzondere programmering. tv 5 Ze weten nog van niets. De kinderen die in Afrika zwoegen in goudmijnen en steengroeven. Zij weten nog niet dat binnenkort hun leven een stuk beter wordt. Maar wij wel. Dankzij uw steun kunnen al meer dan 2000 werkende kinderen naar school. Namens Unicef, bedankt. Kijk op unicef.nl, wat we samen kunnen doen. Wat ik fijn vind aan RegioBank? Nou, persoonlijke en vertrouwde. Mijn financieel adviseur kent mij en ik ken hem wel zo prettig. En ik krijg ook nog eens een hele aantrekkelijke rente op mijn spaarrekening. Ja, bij RegioBank krijgt u altijd persoonlijk advies. Ga naar regioBank.nl voor uw lokale adviseur. Wij zijn uw bank. RegioBank. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Groot huis. Volop ruimte voor een kanjer van een kerstboom. Paar kuub hout voor de deur. Derde gedekte kussens opgeklopt in het gastenverblijf. Een parkeerplek vrijgemaakt voor al je vrienden. Je zal er maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life. Zuid-Limburg.nl Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Feestol. 750 gram met echte anandelspijs voor maar 1,99. Plus geeft meer. Verand weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Mmm, lekker. Ik ben gek op een lekkere stol. NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9870 met een uh, leuk avondje. Nou laten we het maar gewoon degradatievoetbal noemen. Dat geldt niet voor de eerste wedstrijd. Dat is Herakles tegen Vitesse. Want Herakles is elfde en staat uh, redelijk had beter gekund voor de Almeloers. En Vitesse dat staat zevende. Heeft zes punten meer dan Herakles. Het was dit seizoen als eerder Herakles tegen Vitesse. Toen werd het 6-1, maar ja dat was het vorige Vitesse nog geen kop. Ja. En resultaat in het verleden behaald geeft ja. geen garantie voor de toekomst. En dat weten we allemaal. Ik zelfs weet dat. Ja, kijk eens aan. Heracles tegen Vitesse is tot een 0 tegen 0. En Heracles, eh, Vitesse heeft een goede verdediging de laatste wedstrijd. En drie keer de 0 gehouden. En negen keer de 0 al in deze competitie. Maar toch in de beginfase van de wedstrijd moesten ze twee kansen weggeven. Duarte miste een kans. Goede schietmogelijkheid op de borst van Veldhuizen. En Everton voor een leeg doel. Hoog over 0-0. Om kwart voor acht is er NEC tegen VVV. En die andere degradatiekandidaat Excelsior gaat dan op bezoek bij Roda. En om kwart voor negen gaat Utrecht op bezoek in het Hoge Noorden bij FC Groningen. We hebben straks ook nog tennis. Robin Haasen tegen Timo de Bakker. Uh, de finale van de Dutch Tennis Masters. Langs de lijn is er tot 11 uur vanavond met sport en... ook veel muziek. Voort met Cutley Toy. Herakles, Vitesse, Henk Kok. Leuke wedstrijd? Nou, het is, het is niet zo'n onaardige wedstrijd. Ik heb vooral de eerste twaalf minuten genoten van het spel van Herakles. Een goede combinatie. Is een goed positiespel. In die periode was Herakles oppermachtig. Ik kijk nu even naar Plet, of Plet De bal kan bemachtigen. Het publiek wil eigenlijk dat Jansen fluit voor een overtreding van Casilla, Maar dat gebeurt niet. Jansen laat het spel gewoon doorgaan. Maar in de eerste twaalf minuten was Herakles duidelijk de betere ploeg. Vitesse speelde afwachtend. Missie nu een kans... Nee, daar kan hij net niet bij. Daar kan Everton niet bij. Maar het was even een dieptepaas op Everton... die van de linkerkant naar de rechterkant was gekomen. Zo ongeveer op de as van het veld. Maar die kon die paas niet belopen. Uh, Duarte kreeg een aardige kans op een paas van Overtoom En de schoot op de bos van uh, Piet Veldhuizen. En de kant van Everton die was echt ideaal... naar een minuut of 5 6 zes spelen. Plet ging acrobatisch te werken in het 16 meter gebied, Een pirouette, zou ik bijna willen zeggen. Ten opzichte van Veldhuizen. De doelman van Vitesse die kon niet bij de bal. Maar Plet met zijn lange benen... Kon die bal nog terugtrekken op Everton. En als Everton wat meer beheersing had getoond. Had hij de bal gewoon tegen de touw moeten schieten. van het doel was gewoon leeg. Dat was de grote kans in de wedstrijd. En Vitesse die wacht vooral af in deze wedstrijd. En nu meer wist je een kansje voor plet Plet moet erop lopen. Maar dan is het ook heel goed ingrijpen van Casilla Die naar die bal toe glijdt. En dan kan Plet de voet niet goed achter zijn schoen krijgen. En koopt komt die bal gewoon in de handen van Veldhuizen. Plet vind ik toch een aardige voetballer. Eerlijk gezegd Hij heeft al een groot aantal doelpunten gemaakt. Een stuk of acht. En bovendien je kunt hem aanspelen en ik kan de bal even vasthouden. En dan komt de middenvelder die komt aansluiten. En dat is het leuke van het spel van Heracles. Daar geniet ik echt van. En Vitesse speelt mij eerlijk gezegd te afwachtend. Is ook een beetje uit vorm. In een thuiswedstrijd tegen Groningen 0-0 gespeeld. Nou, ik ken Groningen een beetje. Niet in topvorm. En dan Vitesse in een thuiswedstrijd 0-0. Dat is niet al te best. Maar ja, de laatste drie wedstrijden toch. De 0 gehouden tegen RKC. Tegen Twente. RKC met 4-0 gewonnen. En Heracles wel 7-0 tegen VVV. Maar een slechte wedstrijd gespeeld tegen ADO. Verloren met 2-0. Ik kijk weer naar het spel van Herkles. Venovic komt zich aan bieden. Dan gaat Kwanza, die gaat lopen met de bal. Aan de rechterkant is Breukers goed opgezet Aanval over de rechterkant. Maar Bündner die gaat veld op Breukers in. Dus moet Breukers die bal even terugleggen naar Venovic. Weer een aardige paas. Dan moet hij hier aan de binnenkant wat goed gedekt. Korte combinatie. Maar die korte combinatie die Venovic met pret voor ogen had, die mislukt. En er wordt gefloten voor een overtreding. Een overtreding op Bündner. En zo hebben we gespeeld. 25, 26 minuten. Het is toch 0 tegen 0. En ik heb Vitesse amper in 16 Metergebied gezien van pas weer de doelman van Heracles 0-0. Kijk bij Tennis de Dutch Masters. Robin Hazen tegen Timo de Bakker. Weliswaar niet de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst, maar wel een finale die er mag wezen, Edwin Peek. Absoluut. En aan het begin van het jaar was het wel de nummer 1 en 2 van de Nederlandse ranglijst tegen elkaar geweest. Maar ja, zoals bekend, Timo de Bakker is afgezakt inmiddels uh, naar de 223ste plaats op de wereldranglijst. Maar is wel gretig hier deze week in Rotterdam. Doet er van alles aan om die wildcard binnen te slepen. Want die staat er op het spel deze week in Rotterdam. Als je dit toernooi wint mag je meedoen aan het ABN AMRO toernooi van Richard Krajitschek. En dat is natuurlijk een mooie inzet vooral voor Timo de Bakker. Want Robin Hazen komt op eigen kracht dat toernooi wel in. Maar het is een mooie wedstrijd. Uh, het is 5-2 in de eerste set voor Robin Hazen. Die staat veel beter te spelen. Vooral in zijn eigen service games doet hij het uitstekend. Hij heeft de bakker nog weinig kansen gekregen. Maar het was ook al even schrik in het topsportcentrum in Rotterdam. Want in de derde game leek het al mis te gaan met Robin Hazen. Hij verstapte zich zomaar vanuit het niets eigenlijk. Een tegendraadsgespeelde bal van de bakker. En zomaar meteen naar de kant van nee, het gaat niet goed. En meteen een medical time-out, zoals dat zo mooi heet. En aan zijn linker enkel. De bakker is er daar dus even aan behandeld, maar kon toch verder. En in zijn spel was er eigenlijk niets van te merken. Dus een kleine schrik in Rotterdam. Maar Hazen gaat goed verder en staat 5-2 voor. Vanmiddag, Edwin, de finale bij de vrouwen. Dat was wel een verrassing. Ja, Leslie Kerkhoven uh, wint hier. En dat is, uh, dat is echt een verrassing. Want zij is uh, de nummer 422 van de wereldranglijst. En dat tegen Kiki Bertens, die ruim 200 plaatsen hoger staat... dat kan je ja, een zeker een verrassing noemen. Zij won met uh, 6-1, verloor ze de eerste set. Uh, en daarna won ze met 6-4 en 6-3. Dus dat uh, is zeker een grote verrassing bij de vrouwen. Ja, en bovendien had ze eerder Arrange rutsch al uh, uitgeschakeld, hè? Ja, ze heeft een uitstekende week. En uh, ze stond uh, afgelopen woensdag te trainen. En toen zei ze zo tegen de kant... nou, mijn eerste ronde partij, die is nogal lastig. En uh, ja, toen is er niet wat er allemaal ging komen... en dat ze zo'n uh, goede week zou hebben. Maar uh, uitstekende prestatie dus uh, voor Kerkhoven. Die trouwens uh, uh, 20 jaar is en dat uh, geldt ook voor uh, Bertens. Dus wat dat betreft kan het Nederlandse tennis daar nog wel even mee vooruit met die twee. <middels> Assim você me preek, Ai, ik te pego. Ai, ai, je preek, als ik je preek, als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 A falar. Nossa, nossa, assim você me mata, Ai, ik te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, ik te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Het is agora Nossa. NOSSA! ASSIM VOCÊ ME MATA! AI uh! SE eu TE PEGO! AI uh! delícia EU ASSIM VOCÊ ME MATA! AI SE EU TE PEGO! AI AI SE EU TE PEGO! hein? Michel Taylor was dat. We gaan verder met de uitslag in het buitenland. Allereerst Engeland. Blackman Rovers verloor daar van West Bromwich Albion 1-2. Everton speelde gelijk tegen Norwich city 1-1. Ook een gelijk bij Newcastle United tegen Swansea City 0-0. Wolverhampton verloor van Stoke 1-2. En Fulham versloeg Bolton Wonders 2-0. Twee goals van Brian Ruiz. Het is bijna rust bij Wigan Athletic tegen Chelsea. Er is daar nog niet gescoord. 0-0. Manchester City gaat een kop. 38 uit 15. Manchester United heeft er 36 uit 15 en Chelsea 31 uit 15. Dan Duitsland: Freiburg, Borussia Dortmund 1-4, HSV Augsburg 1-1, Bayer Leverkusen, Nuremberg 0-3, Hoffenheim, Hertha 1-1 en Wolfsburg tegen Stuttgart 1-0. En het is uh, bijna rust. Bij Schal het is rust zelfs bij Schalke 04 tegen Weer de Bremen. En het is daar 2-0. Gisteren al speelde Bayern München, het won met 3-0 van FC Köln. Bayern München gaat een kop met 37 punten... gevolgd door Borussia Dortmund met 34, allebei uit 17 duels. Schalke is derde, heeft 31, maar dan uit 16. En kan dus, als die wedstrijd tegen Weerder Bremen straks wordt gewonnen... dus stand 2-0 nu, zich aansluiten bij Borussia Dortmund op de tweede plaats. Henk Kok kijkt naar Heracles Vitesse. Ja, we hebben een 32 minuten gevoetbal, de stand is nog 0 tegen 0. En als ik u nou vertel dat in die eerste 7, 8 minuten... Uh, ...Heracles het uh, tweetal kansen heeft gehad... ...en dat er daarna nog voor, Vitesse, nog weer, nog voor Heracles nog weer uh, mogelijkheden of kansen zijn geweest... Saai. ja, ...dan neigt die wedstrijd een beetje naar kraak nog smaak. Het is ook lastig voetballen tegen Vitesse. Van het veld is maar 40 of 50 meter breed, dus heel klein... dan heb je zomaar een uh, counter om de oren. En voor hem bij, die bij Vitesse loopt natuurlijk een boni. Dat is een echte sniper, een sluipmoordenaar. In de counter is het natuurlijk levensgevaarlijk. Maar gaan kijken wat er op het veld gebeurt. In elk geval heeft de Heracles de bal veroverd, al wat dan de uh, Duarte. En dan kan er weer ge ge ge ge gebouwd worden aan een uh, counter. Dat gaat gebeuren uh, via Abora, die heeft afgeschoven naar uh, Buurtner. Van der Heijden, de middenvelder gaat zich ook mee in het spel... maar dan gaat die bal alweer terug. Die gaat alweer terug naar Carlas uh, en Callas van Vitesse. Een jonge centrumverdediger van nog geen 18 jaar... die heeft de bal uh, teruggespeeld naar uh, Veldhuis, de doelman. Dan wordt de aanval van Vitesse opgezet over de rechterkant van het veld... maar gaat de bal weer Weer terug naar Kalas. Dan weer in de breedte naar Buiten. De linker verdediger. Dat schiet niet al te zeer op. En ook heerlijk. Er is veel mensen achter de bal. Vanzelfstand. Dat is natuurlijk logisch. En dan geeft Rienstra. Die speelt je bal terug op weer. Rienstra die al een gele kaart heeft opgelopen in die wedstrijd. Omdat hij Buiten ja, even neerlegde buiten het 16-meter gebied. En Jansen vond het nodig daarvoor een gele kaart te geven. Duarte nu in de middencirkel. Die speelt terug naar Rienstra. Breukensbiedsek aan, aan, aan de rechterkant. Maar weer heb je dat kleine speelval van 40. 50 meter wordt er toch gekozen voor een crosspassenbal die wordt even teruggelegd. Misschien kan er geschoten worden. Nee hoor. Er wordt onmiddellijk weer ingegrepen door een van die verdedigende middenvelders. Dat is Annan. die de bal naar voren poeiert. Nou, er is geen enkele speler van Vitesse te bekennen. En dan kijk ik weer naar het speelveld. Die verdediging van Vitesse die schuift onmiddellijk op in een 40-50 meter breed en zorgt er dan maar eens voor een dat je er door komt. Dan moet het positiespel moet buitengewoon goed zijn. Dan moet die bal snel gaan lopen. Maar uh, daar heeft uh, Herakles moeite mee. En ik begrijp dat ook wel. Want ze zijn natuurlijk ik natuurlijk bang voor de counter. Nog even kijken naar deze aanval. Nee, de paas van Veneviets komt niet bij plat. Het is nog 0-0 en we hebben bijna 35 minuten gevoetbald. Haasen tegen de bakker, Edwin Peek. Ja, de eerste set is voorbij inmiddels. Haasen heeft die binnengehaald met 6-3. En het, op het eind ging de bakker eigenlijk beter spelen. Hij kreeg zijn eerste brekans in de wedstrijd ook. Maar die wist hij niet te verzilveren, want het antwoord van Haze was een ace... Uitstekend. Haase, de bakker dacht wel van die bal is uit. En daar heeft hij al een paar keer eerder met de, de, de lijnrechters een beetje over... in ieder geval strak aangekeken, om het zomaar eens te zeggen. Maar vooralsnog heeft hij daar geen geluk mee. En Haase wel. Die heeft al vijf aces geslagen. Het varieert ook wat meer. Hoewel op zijn beurt de bakker dat nu probeert. Het mislukt wel in die tweede set. Maar de eerste set is dus binnen voor Robin Hazen. 6-3. En hij won de Masters ook al eens in 2006... En in 2009. Dus hij zal ervaren met het binnenhalen van deze titel. De Bakker nog niet. Die heeft nog nooit hier de Masters gewonnen. Vorig jaar speelde hij wel de finale. Die verloor hij van Thomas Schorel. Maar Er is een alles aan gelegen om dat nu eens om te draaien. Ha, uh, de Bakker serveert in de tweede set. Er zijn nog geen uh, punten op het scorebord. 0-0 nog. Okay. Meer verhalen aan de macht, dan zeg ik schat, jij zou dat kunnen en echt ik meen het, echt ik meen het maar zei. What's for her? Benie met als ze lacht. Herakles, Vitesse al meer dan die twee kansen gezien, Henk? Nou, een kleine mogelijkheid voor Chanturia. Misschien nu overtonen in het 16-meter-gebied. Wat moet hij? Geeft die bal mee? Nee, geen strafschop. Dat is absoluut geen strafschop. Er wordt een speler van Heracles, Everton is er dacht ik, die wordt in de rug gelopen. Maar Jansen die staat er bovenop en die gebaat, nee, absoluut geen strafschop. Dat heeft hij heel goed gezien. Zoals hij eerder ook even Misschien heeft gedacht, dan moet ik een penalty geven. Een penalty geven aan Heracles, toen Plet neerging binnen het 16 meter gebied. Maar het was gewoon een groei ingreep van Veldhuizen en Plet. Nou, het was een halve zwalbe en Misschien struikelde Plet ook nog wel over de arm. De uitgestoken arm van Veldhuizen, maar die greep volstrekt regulier in. Ik heb wel een schot gezien van Vitesse, van Chanturia. Die hij geeft hoogst zelden een bal af. Dat deed hij in dit geval ook niet. Vanaf de rechterkant. De missie was een gaatje bij de eerste paal bij Pasveer in de goal van Heracles. Maar in elk geval het schot was uit een onmogelijke scherpe hoek. En Pasveer die pakte die bal gewoon ook. Maar dan ontstaat er plotseling even een beetje ruimte voor Heracles. En dan moet je die counter gewoon goed uitspelen. Dan moet je geen foutieve paas kunnen afleveren. Want je krijgt er normaal gesproken heel weinig ruimte in deze wedstrijd. Omdat Vitesse vol reageert op eventueel balverliezen bij Heracles. De bal die wordt opgedreven door Heracles. In de voeten van Everton die legt ermee. Even uh, terug. Die legt hem even terug op uh, Overtoom En Overtoom gaat dan aan de wandel dan met die bal. Maar die wordt weer omringd door een aantal spelers van Vitesse. Michel Niuvenu is midden gespeeld naar uh, Plet. En dan staat Overthoom, staat buitenspel. En die hele snelle combinatie over de as van het veld. Die mislukt. Maar daar moet uh, Herakles het een klein beetje van hebben. Van. Ik wil niet zeggen dat het centrum van uh, Vitesse zwak is. Maar ze zijn wel een beetje gevoelig voor dat steekballetje. Voor de steekballetje op Plet bijvoorbeeld. Die dan even die bal vasthoudt. En dan onder zijn hak doorlaat. En dan inspeelt op een opkomende middenveld. Daar moet Heracles het einde van hebben. Buutner nu aan de linkerkant van uh, Vitesse. Die speelt die bal af uh, naar de linkerkant van het veld. Van der Heide kan er niet meer bij. En uh, Heracles gaat ingooien een paar meter over de middenlijn. Echte grote kansen zijn er niet meer geweest. En eigenlijk heeft deze wedstrijd zonder meer een doepen nodig. Van Heracles mag het een aardig combinatievoetbal uh, op de grasmaten leggen. Maar het ontbreekt aan effectiviteit. En Vitesse dat doet gewoon op de kanten. Meer doen ze in feite niet. De bal is afgespeeld naar de aanvoerder van Heracles. Naar uh, Van der Linden... Misschien mag ik nog even deze aanval meenemen. Er is misschien een beetje ruimte van de Linde naar Venovic aan de rechterkant van het veld. Die heeft de nodige problemen om die bal binnen te houden. En bovendien heeft hij hands gemaakt. We moeten nog drie minuten spelen in die eerste helft. Nog 0 tegen 0. En het is te saai. Bij de wereldkampioenschappen Zeilen in Perth... is windsurfer Dorian van Rijselbergen zijn koppositie in het klassement kwijtgeraakt. Van Rijsselbergen maakt nog wel kans op de gouden medaille... maar het was een teleurstellende dag voor hem. Hij kijkt terug op de twee races. Ja, ik had uh, de eerste start, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik speest een beetje oud op de een of andere manier. Dat is moeilijk uh, uit te leggen aan mensen die dat, ja, als je daar niet echt een idee op hebt. Maar ja, ik zat een beetje, ik zat niet helemaal in mijn lichaam en het ging, ging niet zo goed. Ik had een, uh, na dat start gebeurde, ook nog een Chinees die, die eraan kwam over het bakbord. Dus toen moest ik ontwijken en toen... Uh, ja, van daarvan uh, zat ik achter in het veld en was het een inhaalrace. En de tweede race was hetzelfde verhaal. Was ik, was ik wel meer uh, back to earth, maar ja, nog steeds een, uh, een nare start. Ja, die start, ja, dat ging dus niet goed. Maar dat inhalen gaat dan wel weer fantastisch. <laughs> ja. ah, het inhalen gaat goed. Als je daar punten voor krijgt, dan, uh, dan zou dat mooi wezen. Nee, goede snelheid en super blij met de hoogte en hoe dat allemaal gaat. Dus ja, als die start goed is, dan, dan zit ik wel gewoon voorin. Dat wordt morgen cruciaal, hè? Ja, morgen is het gewoon uh, volle bak en lekker uh, lek varen. Even kijken wie naast jou staat. Nimrod Masja, dat was uh, de Israëliër. Die heb je twee keer achter je gelaten. Die is buiten beeld. Ja, die is weg. Die is uh, doorgespoeld. Maar we hebben nu twee Polen. Dus. Uh, <laughs> een beetje een uh, Dutch cheese sandwich. Waarvan eentje dus uh, nu boven jou staat, op één puntje. Dat betekent in de medal race. Nou, dat ik gewoon voor hem moet eindigen. Wie, wie wint, wint. Ja. Dus we gaan ons best doen. We gaan rocken, we gaan plezier hebben. En uh, hopelijk is het gewoon, uh, gaat het allemaal goed komen. Het is je wel weer gelukt, en Je hebt het weer spannend gemaakt. Ja, God. Nou, als ik daar punten voor krijg, dan gaat uh, het ook mooi zijn. Dorian van Rijsselbergen, en dat zei hij tegen Ajot Kloosterboer. We gaan kijken naar de slotfase van Herakles tegen Vitesse. En tot nu toe saaie wedstrijd. Ik hoop dat jij nog wel een beetje in je lichaam zit, Henk. Ja, ik kan helemaal niet buiten mezelf treden. Er is ook niemand doorgespoeld hier uh, bij Herakles tegen Vitesse. <laughs> helemaal niet. Ik heb er specifiek op gelegen. Zou er ook iemand doorgespoeld zijn? Nee hoor. 0 tegen 0 hier bij Herakles tegen Vitesse. En het spel ligt even stil voor een kleine blessurebehandeling bij Annan, de middenvelder van uh, Vitesse. Nee, het is Abora van, uh, van Vitesse. Doet er allemaal niet toe. Vitesse laat uh, heel weinig zien. En ik heb de indruk dat Vitesse vooral voor de nulletjes gekomen... Ik zie Vitesse niet zo vaak voetballen. Maar ze spelen wel met heel veel uh, mensen achter de bal. En proberen dan met kans... Het voetbal Herakles te verrassen. En Herakles is daar een beetje beducht voor. Van, ja, Balverlies kan dodelijk zijn tegen uh, Vitesse. Van, ze hebben natuurlijk wel een paar mensen voorin lopen. Bijvoorbeeld die Wilfried Boni of uh, Ibarra of Chanturia. Die allemaal een doelpuntje kunnen maken. Het is uh, Veldhuis die de bal nog wel uh, uitskopt. Maar het hoeft allemaal niet meer uh, van Jansen. Herakles heeft in de beginfase van de wedstrijd een tweelkel kansen gehad. Vitesse nul kansen. Ja, Herakles had een uh, doelpuntje kunnen maken, moeten maken. Dat had ongetwijfeld bijgedragen tot een wat leukere wedstrijd dan tot dusverder. We gaan rusten met 0 tegen 0. Danny Kravitz, Black and White America. Ram gaan tennissen, Robin Hazen tegen Timo de Bakker, Edwin Peek. Ja, en Timo de Bakker uh, staat voor het eerst in de wedstrijd op een voorsprong. Dat is uh, knap, want hij uh, begon de tweede set matig. Zijn eerste service liep totaal niet en hij gaf die game eigenlijk min of meer weg. Dus dat was de break voor uh, Hazen. En daarna ook meteen in de gamepauze. pauze een blessurebehandeling uh, ook voor de bakker. Dus uh, wat dat betreft had het 1-1. Uh, was het bij Hazen de linker enkel, Is het bij Timo de Bakker een behandeling aan zijn rechter schouder. Hij is rechtshandig dus dat is lastig met z'n Maar vooralsnog uh, lijkt het goed te gaan. En uh, wist hij de game na de blessurebehandeling direct Hazen te breken. Die een beetje een slappe wat matte game speelde. En daarna net de derde game uitstekend gespeeld door de bakker. Een paar mooie punten ertussen. En uh, nu voor het eerst op voorsprong. En uh, nu zijn we bezig aan de vierde game. De lange rally en een mishit van de bakker. Die zit er, er nog wel iets te veel in. Maar dat is op zich wel logisch, want het is pas de eerste zijn de eerste wedstrijden pas van de bakker de, deze maand. Sinds drie maanden buitenspel te hebben gestaan dus, uh, met allerlei uh, ja, blessures. Uh, dat ging gewoon uh, allemaal niet heel erg goed. Uh, hij heeft een coach veranderd. Inmiddels uh, traint hij met uh, Ivo Ansic. Een Kroaat is dat. De broer van Mario Ansic, voormalig profspeler. En dat uh, lijkt uit te werken. Uh, de bakker is zelf nogal positief erover. Nou, en hier in Rotterdam laat hij in ieder geval zien dat hij uh, er weer is. Dat hij, dat hij aan de beterende hand is. En dat uh, zal nog heel lang gaan duren, maar vooralsnog staat de bakker aardig te spelen. En voor het eerst dus op voorsprong in deze finale van de Tennismasters tegen Robin Hazen. Na de Olympische Spelen van 2010 was hij afgeschreven, Edwin van Kalker. De man die toen niet met zijn viermansbob van de Olympische baan af durfde. Maar van Kalker ging door in een commercieel team. En zeker begint hij ook weer te presteren. Zoals vandaag bij de wereldbekerwedstrijden in Winterberg. In de tweemansbob met zijn kompaan Sybram Jansma. Een reportage van Edwin Cornelissen. Ja, u hoort het we zitten in Duitsland, in Winterberg, dat zijn naam Iraan doet. Want het sneeuwt, het is koud, het waait en in die omstandigheden wordt er gepopsleed. En ondanks die barre omstandigheden wordt het gezellig in Winterberg, met dank aan heel veel Nederlandse supporters. Sommigen komen op uitnodiging van een sponsor. Bob, ja, een mooie Bob is dat. Ja. Het We is wel eens hier bij geweest. In het noord. Eerste keer. Eerste keer, ja. Bedrijfsuitje. Ja, bedrijfsuitje. En anderen zijn daar voor de muzikale ondersteuning. We hebben een eigen gel gemaakt, een eigen tune. Bobslee, Bob Bobslee bob naar beneden. En hoe klinkt dat dan muzikaal? Ja, daar moet je ja. Bob Bobslee, Bobslee, naar beneden. Ja, en dat allemaal om Sibrin Jansma en Edwin van Koker in actie te zien in de tweemansbob. Dat is een echte twee-eenheid, Jansma en Van Koker. Ja, de is de start is eigenlijk de timing. En uh, nou, die begint steeds beter te lopen. Nou ja, dat, dat moet ergens gewoon samenkomen. En we hebben voor het seizoen eigenlijk weinig samen kunnen starten. Uh, wat blessures gehad. Uh, de eerste wereldbeek is toch ook nog echt zoekende geweest met de timing. Maar dat wordt nu eigenlijk steeds beter. En, uh, we zitten er niet ver vanaf. We voelen elkaar goed aan. En uh, ja, we zijn goed op elkaar ingespeeld. Ja, na al die jaren is dat, uh, moet dat ook wel. Ja, je weet wat je aan elkaar hebt. En je weet dat de juiste Mensen, wat we kunnen. Ik weet dat Sieveren gewoon als, als we erbij zitten, we hebben kansen. Dan kan hij de tweede run, kan hij echt nog een keer uithalen. En dan is het gewoon zaak voor mij om gewoon rustig te blijven als piloot. Ik moet niet te veel in die hectiek meegaan. Een twee-eenheid is het dus die al heel lang samenwerkt: Sibiren Jansma, Edwin van Kalker. Maar ze hebben samen ook wel wat dieptepunten meegemaakt. Met natuurlijk als het meest dramatische moment: Vancouver 2010. Het moment dat Edwin van Kalker zijn viermansbob niet meer naar beneden durfde te sturen. Ondanks dat moment is Sibrin Jansma zijn piloot trouw gebleven. Nou ja, binnen het team is nog van alles. Ik bedoel, er zitten nog steeds dezelfde mensen in en uh, het voelt gewoon vertrouwd. Al is er wel het nodige veranderd in hun situatie. Ze moeten opereren, los van de Nederlandse bobsleebond. Alles op eigen houtje doen dus. Nou ja, ik moet zeggen, sinds vorig jaar we komen van ver inderdaad. Uh, vorig jaar seizoen begonnen... De, de bankrekening was echt leeg. En ja, gezegd dat we doorgingen met eigenlijk helemaal niks. We hadden geen materiaal. Vier man werd vlak van tevoren nog verkocht. Ja, en dan ga je het seizoen in. En dan is het lang zoeken en puzzelen. Nou, daar hebben we dan vorig jaar uiteindelijk helemaal voor gebruikt. En dit jaar laten we weer zien denk ik, waar we toe in staat zijn en waar we heen willen. De startnummer 16, de heer Bob uit de Nederlanden. En met al die Nederlandse fans langs de Bobbaan gaat het uitstekend. De staat is vrij. track is clear. Vijfde woorden ze uiteindelijk na twee runs. En daar kunnen ze natuurlijk alleen maar heel dik tevreden over zijn. Natuurlijk, ja, het, het is best wel uh, een omlading dat we nu uh, bij de top 10 zitten en eigenlijk op eigen kracht. Zonder, uh, zonder steun van een bond tot nu toe dan. Kijk, je zet alles zelf neer. En uh, misschien is dat ook wel juist lekkerder. Omdat je dan, ja, weet je, het is echt van jezelf nu. Het is ja. Helemaal, ja. Helemaal, helemaal zelf gedaan. Ja, is absoluut goed. Ik moet wel zeggen, zo'n sneeuwrace, ik vind het verschrikkelijk. We komen die kleedkamer uit en ik zie de sneeuw voorlangs vliegen. Ja, dat zijn niet de wedstrijden waar het alle gelukkig van wordt. Maar goed, we hebben hem wel. Ik denk, we glijden nou ook in de eerste stadgroep. Dus uh, ja, we hebben hele goede zaken gedaan vandaag. We hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. We gaan het hebben over voetbal. We beginnen bij Roda tegen Excelsior. Een wedstrijd die over een minuut of vier begint. Vorige week hadden we de winterkampioen AZ. En vanavond weten we wie de winterhekkensluiter wordt. En degene die het meest in aanmerking komt is Excelsior. Richard van der Maden. Ja, dat is zeker het geval. Excelsior dat wacht nog altijd op zijn eerste uitoverwinning. Heeft al 38 tegengoals moeten slikken. Alleen VVV deed het tot nu toe slechter. De ploeg die net één plaatsje hoger staat dan Excelsior. Zelf maar negen doelpunten gemaakt. Is natuurlijk bijzonder weinig. En vorige week was Excelsior figurant in de Bas Dost-show. Heerenveen klopte Excelsior op Woudenstein met 5-0. Terwijl beide ploegen nu het veld opkomen onder leiding van scheidsrechter Van Siegem. Nee, het gaat inderdaad niet goed met Excelsior. Met Rode JC een, een stuk beter. Wel vrij wisselvallig. Toch ook al drie keer verloren hier in Kerkrade in het eigen stadion. Kijken we even naar de ploeg van Harm van Veldhoven. Dan valt daarop dat er een nieuwe keeper onder de lat staat. Mateus Proes. De pol vervangt vanavond Pavel Kisek... die vorige week tegen een rode kaart aanliep in de wedstrijd tegen VVV in een duel... dat Rode JC overigens verloor. En Bart Biemans is er ook niet bij vanwege een spierscheuring voorlopig uitgeschakeld. En voor hem in het hart van de verdediging bij Roda speelt Vukovic. En ook bij Excelsior toch iets opvallends... want de laatste zes wedstrijden speelden bij Excelsior... Van Steensel in de punt van de aanval als een van de twee spitsen. Maar dat is vanavond anders. Dat experiment is uh, voorbij. Volgens John Lammers, de coach van Excelsior, en Van Steensel neemt zijn positie nu weer in centraal in de verdediging. Heel veel lege plekken toch zie ik hier om mij heen in Kerkrade. Het is koud tegen het vriespunt aan. De wedstrijd gaat inderdaad over een paar minuutjes beginnen. En de meeste mensen die zullen nu wel op het laatste moment dus hier gaan binnenstromen. En mocht Excelsior voor een verrassing zorgen door te winnen van Roda... dan kan ook VVV nog sluiten worden. Want VVV moet op bezoek bij NEC en heeft daar in de Eredivisie nog nooit gewonnen. Wel een keertje in de Eerste Divisie, maar dat was in 1984. Dus het is al 27 jaar geleden. Uh, daar weet Rachel niet meer er niet eens meer wat van, denk ik. Ja, je moet er wel bij zeggen, Ronald, dat die wedstrijd niet zo vaak op het hoogste niveau. Ja, kom maar, gaat u? Ja, we zijn in de uitzending, maar gaat u gelukkig uh, gaat u lekker zitten. Waarom ook niet? Lekker uh, op tijd. Op je schoon? Ja, nou, nog net niet, maar... Uh, prima verder allemaal. Ja, ik kon niet anders. Um, goed. Hij is niet zo vaak gespeeld. Zeven keer eerder pas. Dus ja, dan kan het een keer gebeuren dat je niet wint. Maar over winnen gesproken, VVV... Um, Vorige week 2-0 in de Limburgse Derby tegen Roda J.C. Dat zijn momenten niet pakte, zijn hang van Veldhoven gemiste strafschop, Maar toch, Willy Boes en Ben van Daal aan de leiding. En opeens drie punten erbij in Venlo. Eén klein probleempje voor het trainersduo. Linse op het middenveld geschorst. En zijn positie wordt ingenomen door Rick Verbeek. Kijk in de NEC, dan zijn er wel wat meevallers. Ook een lijstje bestuurlijk gevallen al een tijdje. Met onder meer Nijland, de Amieu, De Bek, Dellenberg onder meer, Latou Perissa... Maar Nuitink is terug naar zes duels, heeft een knieblessure gehad. De aanvoerder staat in het hart van de verdediging. En Rens van Eijden staat daar ook vast vorige week geschorst. Dat betekent dat de Hongaar Selecie naar de rechtsplekpositie gaat. En dat meneer Smofs vandaag op de reservebank moet gaan plaatsnemen. Kortom, NEC heeft wel wat lucht zou je kunnen zeggen. Maar moet deze wedstrijd wel zien te winnen? Want de 15e plaats voor trainer Alex Pastoor. Het valt allemaal toch een klein beetje tegen. Mensen hadden er wat meer van verwacht. Je hoort de tonen vermoedelijk al op de achtergrond. Dat betekent dat de teams worden voorgesteld en dat we zometeen gaan beginnen. En dat doen we onder leiding van scheidsrechter Bas Nijenhuis. NEC, zoals gezegd, 15e VVV, zoals gezegd ook 17e slechts. In Limburg gaat de tijd iets sneller, want daar zijn ze zelfs al begonnen. het van de waarde. 25 seconden om precies te zijn. En Excelsior inderdaad vanavond hier bij Rode JC met drie verdedigers. Tegenover twee spitsen van Rode JC. Misschien logisch, aan de andere kant toch ook wel risicovol. Want een extra slot op de deur zou uh, niet verkeerd zijn, denk ik, bij de hekkensluiter. Maar Excelsior probeert het dus met uh, de nodige risico's. Van Steensel, die inderdaad centraal achterin speelt, speelt de bal terug naar uh, de keeper. Dat is de ruiter. En die probeert het dan met een lange bal richting Maatse. Een van de spelers aan de rechterflank bij Excelsior. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dus krijgen we een ingooi voor de thuisploeg voor Roda. De Kaats met Donald. De aanvallende Spel speelt zich af op de middenlijn. Aardig driehoekje bij Roda JC. En dan gaat de bal eindelijk naar voren richting Ramsey. Bal over de zijlijn. Geschoten door Excelsior via Smit. En dan krijgen we dus een ingooi voor... Uh... Excelsior geeft Van Ziegema aan. Ik dacht dat het voor rode JC was. De bal moet op de goede plek worden genomen. Een paar pasjes achteruit. Toch wel aardig wat toeschouwers hier in Kerkrade. Inderdaad op het allerlaatste moment binnengekomen. Het zullen er ongeveer zo'n 13.000, 14.000 zijn. We zijn een minuut en iets meer bezig hier in Kerkrade. Het is natuurlijk nog 0 tegen 0. Heracles en Vitesse hebben er al een hele helft op zitten. Maar hebben ook nog steeds niet gescoord. Henk. Kok. En dat klopt helemaal en ik hoop dat Vitesse in de tweede helft ook een beetje wil bijdragen aan een wat leukere wedstrijd. Van dat hebben ze in de eerste helft helemaal niet gedaan. De wedstrijd heeft een doelpunt nodig. Ja, voor de neutrale toeschouwer wordt het dan waarschijnlijk allemaal een beetje leuker. Van dan zal een voor beide partijen toch iets moeten. Heracles wil wel, maar is ontzettend benauwd voor de, voor de counter, voor de scherpe counter, voor de mescherpe counter van uh, Vitesse. Die ik overigens maar sporadisch heb gezien in de eerste helft. De bal wordt rondgespeeld in de verdediging van Heracles bij Van der Linden. Die schuift dan weer naar de rechterkant, naar Rienstra. Die gaat de middellijn over. Drie meter, vier meter, vijf meter. En hij probeert dan aan de rechterkant, probeert zijn medespeler Venovic aan te spelen. Maar dat is me lukt. En bovendien is het waarschijnlijk gevraagd voor het buitenspel. Dat kan ik niet zien. Want er komen nog tal van toeschouwers die dalen hier de tribune af. Om hun zitplaats in beslag te nemen. Dat is altijd te doen gebruik ik hier bij Heracles. Ruim een minuut gespeeld in de tweede helft. 0-0 bij Heracles Vitesse. En is VVV ook begonnen achter die lijn? Echt een paar tellen. 0-0 zodoende de stand in Nijmegen. Maar misschien dat Schöne al weg kan aan de rechterkant. Passeert het eerste mannetje wat hij tegenkomt. Dat is Niels Fleuren, de linker verdediger van VVV. Maar vervolgens is het de uh, Japaner Yoshida die de bal hoog de tribunes inschiet. En dat betekent dat NEC mag uh, gaan gooien. Heeft de bloed inmiddels gedaan. Achterin rondspelen met uh, Van Eyde en uh, Nuitdink aan de linkerkant. ligt wat ruimte bij de thuisploeg. Bij het maar het tussenstation heet uh, Gosens En die schiet de bal eigenlijk weer terug richting zijn eigen. De verdediging zo richting de middenlijn. Nuitink weer in balbezit. Van Eijden dan breed gespeeld. Meter of 5-6 uit de middencirkel van Daan. Weer een basisplaats voor Zeefuik in de punt van de aanval. Kwam in scoringspositie vorige week een aantal keren tegen Twente. De wedstrijd die met 2-0 werd verloren, maar was weinig tref zeker. De topscorer Melvin Platje zit weer op de reservebank. Maar zoals bekend, dat is een plek waar hij zich over het algemeen wel thuis voelt. NEC heeft tot nu toe als enige de bal in deze wedstrijd. Na 1 minuut en 3 seconden is het nog wel 0-0 in de Goffert in Nijmegen bij NEC VVV. Wie is de meest aanvallende in de eerste minuut bij Roda Excelsior? Richard. Dat is toch wel verrassend, Excelsior. Dat echt probeert om druk te zetten op de verdediging van Rode JC in die eerste minuten. Met dus drie verdedigers, met ook drie aanvallers en een vol middenveld. Vier mensen staan daar kort bij elkaar, kort tegen de voorhoede aan. En de ruimtes worden ook klein gehouden bij Excelsior op het moment dat Roda de bal heeft. Dat is nu het geval. Op de helft van Excelsior wordt een overtreding gemaakt door Van Steensel. Centraal achterin, voorin is zijn vervanger trouwens vanavond Mick van Buren. Joost Broerse ontbreekt vanwege een kuitblessure. Dan bent en wat dat betreft ook weer helemaal bij als het gaat om de... Poppetjes bij Excelsior. We gaan een vrije trap krijgen na 4,5 minuut voor Rode JC aan de linkerkant van het veld. Twee spelers van Roda staan daarbij. Vormer gaat trappen. De bal wordt ingedraaid. Dan is het Jonker. Die zou kunnen schieten. Kan de bal niet helemaal lekker aannemen. Dat was wel zijn bedoeling. De voorzet. En dan het doelpunt. Ja, het doelpunt van Rode JC. Na 4,5 minuut de eerste kans. En het is volgens mij Vukovic. Ja, ja, de centrale verdediger inderdaad. Die scoort voor Rode JC in deze wedstrijd. Een bliksemstart dus voor de ploeg van Harm van Veldhoven. Jonker was het die de voorzet gaf. Toch beter dan direct te schieten. Want daar stonden nog een paar mensen voor hem. Hij zocht een klein beetje de ruimte aan de rechterkant. Trok de bal voor. En daar stond uh, Vukovic die de bal vervolgens van dichtbij simpel kan uh, inkoppen. Knapwerk van uh, Mats Jonker die de assist heeft. En Vukovic die dan vervolgens heel simpel de keeper van... Uh, Excelsior de ruiter op het verkeerde been zet. En zo leidt Rode EC al binnen vijf minuten in het eigen stadion tegen Excelsior 1-0. De laatste keer dat we wat van tennis hoorden had Timo de Bakker voor het eerst een voorsprong genomen. Edwin Peek. Ja, die is nu weer kwijt. Want Robin Haas heeft zojuist de opslag van de Bakker gebroken. En leidt nu met 4-3. Dus als hij zijn goede opslag, die hij de hele wedstrijd toch eigenlijk wil laten zien... Doorzet Dan uh, gaat hij gewoon richting de winst. Want de bakker is wat, uh, ja, uh, wat te laat vaak met zijn passen. En uh, niet secuur met, uh, met de lengte van de ballen. Er zijn een paar rare keuzes ook. Dus de bakker is wat onrustig de laatste 2-3 games. En dat leidt tot uh, ja, eigenlijk een, een suf gameverlies. Dus de break voor Hazen. Hij leidt met 4-3 en serveert nu voor een 5-3 voorsprong in de tweede set. Dus hij is op weg naar zijn derde masterstitel. Tweede helft en allemaal ook kan alleen maar beter zijn dan de eerste Hinkok. Ja, de tweede helft moet een beetje beter zijn. Althans, de beginfase van de tweede helft is een beetje leuker. om Vitesse nu ook wat meer gaan aanvallen. Nu proberen ze een aanval op te zetten. Dit is Abora, twee, drie meter over de middenlijn. Die geeft dat balletje af. Geeft hem af naar Chanturia. Chanturia dacht dan in de voeten te spelen van Boni. Maar er zit het voet tussen van Rienstra, de verdediger van Vitesse. Duarte nu. Duarte in de breedte weer naar Rienstra. Een beetje terug eerder gezegd. Nog steeds halverwege de helft van Erekles. Afgeschoven naar de rechterkant van het veld. Daar moet de moeten wat mee doen Schuift die weer terug naar Van der Linden en dat hele Vitesse ja, dat loopt alweer terug naar de eigen speelhelft en houdt het speelveld ongeveer 40, 50 meter breed. Dat is buitengewoon een klein speelveld. Ja, en dan moet je goed combineren. Dan moet de snelheid in de combinatie zitten, maar vooral geen balverlies. Goeie paas nu naar Overtoom, maar Overtoom kan die bal uh, niet belopen. Is over de doellijn gegaan. Gewoon een doelschop uh, voor Piet Veldhuizen van Vitesse. In Almelo is het 0-0. NEC, VVV een echt degradatie duel tot nu toe, dacht ik. Nou, ik zit even naar VVV te kijken bij de 0-0 stand. Het is nu voor het eerst dat een aantal geel ja, geklede spelers... die van VVV de bal van de ene naar de andere krijgen... in aanvallend opzicht tenminste. Achterin was dat een aantal keren gelukt. Maar zowaar gaat het nu vooruit met een vrije trap ook van Mewes te aanvoeren, Maar die neemt de bal zo snel dat hij overgenomen moet worden van de scheidsrechter. Maar ligt degradatie in de wel? Nee, daar kun je nog niet van spreken. Dan verwacht je slidings en vliegende tackles en opstootjes misschien. Het gaat allemaal heel gemoedelijk tot nu toe met Yoshida in balbezit. En dan met, uh, op het middenveld. Wel molhoek die de bal heeft en breed speelt richting Meuwes, Allemaal tik voor de middenlijn nog. En Timisela aan de rechterkant van het veld nu een metertje over de middenlijn heen. Jawel, maar meteen weer teruggespeeld veilig richting Meuwes. Ik kan me voorstellen dat ze bij VVV straks dik tevreden zijn met een puntje in deze wedstrijd. na die overwinning van vorige week. Maar eens kijken wat het op gaat leveren vanavond tegen NEC. De bal vooruitgespeeld richting de verdette van de ploeg. Mag je dat zo zeggen? Ach, met Moussa, de Afrikaan. Hij is toch meer een pseudo-verdette. Want laat het toch maar heel weinig zien dit seizoen. Scoort ook niet met veelvuldig gevaarlijk balverlies in wedstrijden. Kortom, die moet uh, beter. NEC met Van Eijden. Metertje voor de middenlijn. Naar de rechterkant van het veld gespeeld. Selezi in balbezit. Ineens het straf opgebied uh, ingespeeld. De bal richting. Uh... Het is daar de wel als de Sjöne die aanneemt. Maar de bal niet bij zich kan houden. En dus komt hij terecht op het middenveld. Waar EC weer de baas is aan de rechterkant van het veld. Een meter of tien over de middenlijn van de velde. Ibrahim dan toch een ontdekking bij NEC. heeft zich in de basis gespeeld. Vadorc. in de goede tijd een aantal jaren geleden basisspeler. zit op de reservebank. 0-0 is het na dik 6 minuten bij NEC VVV. Zo'n snelle goal van Roda belooft weinig goeds voor Excelsior, Richard. Ja, dat is ook zo. Excelsior dat probeerde Roda te verrassen. direct veel diepte in het spel te brengen. door te schuiven vanuit het middenveld. Maar ja, als je dan na 4,5 minuten achterkomt. dan moet je toch overschakelen, denk ik, op een plan. Een ander plan. In elk geval zorgen dat het achterin goed dicht zit. Dat je de bal in de ploeg houdt en dat je wat vertrouwen weer kweekt. Excelsior dat natuurlijk ook aan de andere kant wel extra risico's zal moeten nemen. Want in zo'n laatste wedstrijd voor de winterstop ga je natuurlijk toch proberen om nog wat punten te sprokkelen. En bovendien heeft Excelsior ook al een aantal keren in uitwedstrijden redelijk goed gespeeld. En wat punten meegenomen. Een vrije trap aan de rechterkant van het veld voor Excelsior. de bal de bal wordt laag gespeeld richting een van de twee spitsen. Maar die bal is werkelijk waardeloos. Heel erg slecht, gewoon over de achterlijn. En de doelman van rode JC, Matheus Preus, die kan de bal simpel halen. 1-0 dus voor de thuisplug door dat vroege doelpunt van Jaguz Vukovic. Heracles Vitesse, Henk Kok. aan naar Breukers en Breukers is de middellijn overgestoken. Maar die bal is even buiten geweest. Ik zie het aan de vlagsignaal van de grensrechter. En dus gaat Vitesse ter hoogte van de middellijn ingooien. Ja, Er zit wat meer rek in de wedstrijd. Het speelveld wordt af en toe wat langer. Maar soms ja, zakt Vitesse ook nog buitengewoon ver in. Dus vooral nog geen perspectief op mogelijkheden en op kansen. Er moet nog heel wat gebeuren en wil er mogelijkheden en kansen ontstaan. En vooral moet het spel over de flanken bij Heracles een klein beetje beter worden. En Everton, uh, ja, die reageerde kort geleden niet goed op, uh, op een dieptepaasje. En Venovic aan de rechterkant van het veld uh, doet ook niet al te veel. missie. nu Everton, hij mist die bal. En dan kan die bal uh, gewoon via de stuit in handen van uh, Veldhuizen, De doelman van Vitesse gespeeld. 54 minuten 0-0 Heracles Vitesse. Nijmegen tegen Venlo, nog niet mee. Hè. Een of 8 is deze wedstrijd onderweg. 0-0 nog altijd de stand. VVV heeft inmiddels wat meer de bal. Nu aan de linkerkant van het veld met Kullen die er langs is. Maar dan wordt opgevangen door Seles. Dan is Kuller de bal kwijt. Er geeft scheidsrechter Bas Nijhuis de vrije trap aan VVV. Het zal een meter of twintig over de middenlijn zijn. Bal is genomen. Komt terecht bij Yoshida. De Japaner ter hoogte van de middenlijn opent helemaal aan de rechterkant van het veld. Bij Michael Timicella, de ook ziet. Goeie bal. De diepte ingespeeld. Misschien kan hij door Kullen worden binnengehouden. Kan er een voorzet komen? Komt er inderdaad. Maar de bal dan weggetrapt door Nuiting zo rond de 5-meter meterlijn bij NEC achterin. En dan komt hij daar weer aan diezelfde kant hier voor de hoofdtribune terecht. Aan de linkerkant van het veld voor NEC. Matige bal van Koldijk. Breed gespeeld over de breedte van het veld maar ingeleverd bij Wildschut. En dan McGuire in balbezit op de punt van het strafschopgebied Aan de rechterkant van het veld voorzet komt Van Kullen. Nu wordt het echt gevaarlijk. Nou ja, een beetje toch. Maar de voorzet wordt ineens gepakt door Gabor Babos. En zo blijft het gelijk zonder doelpunten na nou, inmiddels 19. Nog even kijken wie tennis of Hazen de titel al binnen heeft. Edwin? Nou nog net niet, maar hij is er nog maar twee punten vanaf. Hij serveert nu bij een 30-0 voorsprong en 6-4 in die tweede set. Ja, Hazen is gewoon beter en de bakker loopt een beetje achter de feiten aan. Net een heel gelukkig gespeelde lop van Hazen. Heel mooi. klein beetje gelukkig en dus ongelukkig. En pech voor uh, de bakker, alles of niets. En nu matchpoint voor Robin Hazen voor zijn derde masterstitel. En die halen we net niet meer. Of net nog wel, nou dan hoort u het nog. Herakles Vitesse is 10 minuten in de tweede helft. 0-0. NEC VVV nog 0-0 naar 10 minuten. En Roda Excelsior na een minuut of 10-1-0. Vukovic maakt hem. Groningen tegen FC Utrecht is straks de late wedstrijd. Tennis afgelopen? Nee, nee, niet afgelopen. Nou, tot zo dan na het NOS Journaal. En dan langs de lijn. op 1. Het Nederlands elftal speelt het EK volgend jaar zomer in Oekraïne. Het land wil in de nabije toekomst ook bij de Europese Unie. Maar in de hoofdstad Kiev waait een corrupte wind. Als je hier om je heen kijkt, dan zul je zien... dat twee van de vijf auto's een grote, dikke, zwarte Mercedes is. Een reportage over voetbal, corruptie en politiek. Ondertussen blijft iedereen roepen, van Dieten weg, van Dieten weg. Morgenavond om zeven uur in Bureau Buitenland. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 De mooiste zinnen van Arthur Chapin zijn verzameld in het kussenboek. Het cadeau voor de feestdagen. Het kussenboek van Arthur Chapin. Nu in de boekhandel. Nu bij Boekhandel De Slechte. Prachtige cadeauboeken met tot wel 60% korting. Kunstboeken, kookboeken, romans, kinderboeken. Bij De Slechte vindt u het. Kom langs of bestel ze online. Nieuwe boeken worden nu gratis thuisbezorgd. Kijk op deslechte.com e-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Dostoevsky, Gogol, Turgenev, Tsjechov. Soms weet je niet wat je je geliefde nu weer eens zal geven. Dan is een deel uit de Russische Bibliotheek van uitgeverij van Oorschot een goed idee. De Russische Bibliotheek, een bezit voor het leven. Lees nu De Hormonologen van Yvonne van den Hurk. Een persoonlijk boek over de overgang naar de gelijknamige succesvoorstelling. Hormonologen nu in de boekhandel en vanaf januari weer te zien in de theaters. Kijk op hormonologen.nl en mag er nu een raampje open? Dit is Radio 1.